met het NOS De voormalige baas van taxicentrale Amsterdam, Dick Grijping, moet 2,5 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. Grijping was lid van een criminele bende die in heel Nederland jarenlang op grote schaal hennep heeft geteeld en verkocht. Er werden miljoenen euro's mee verdiend. De leider van de bende, Manoel Mieren, moet 4 jaar de cel in. In totaal stonden 24 mensen terecht van wie er 21 een straf hebben gekregen. Vijf grote Europese landen hebben de ambassadeur van Syrië op het matje geroepen. De ambassadeurs moeten uitleg geven over het geweld van het Syrische regime tegen de bevolking. Het is een initiatief van Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en Italië. Bij het neerslaan van protesten tegen het bewind van president Assad zijn de afgelopen weken veel doden gevallen. Vandaag zei een Syrische mensenrechtengroepering dat het dodental is opgelopen tot 453. Alleen al afgelopen weekend zouden 120 mensen zijn omgekomen. Ook vandaag komen uit Syrië weer berichten over acties van ordentroepen. In verschillende steden heeft het leger tanks de straat opgestuurd. Vorig jaar is het aandeel van duurzame energie in het totale energieverbruik in Nederland gedaald. Het aandeel daalde van 4,2 naar 3,8 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat doordat het totale energieverbruik is gestegen... en het gebruik van biobrandstoffen in het verkeer is gedaald. Vorig jaar werd er meer energieverbruik dan ooit... Dat had te maken met de koude winter en het economisch herstel. Daardoor werd er bijvoorbeeld meer aardgas en steenkool gebruikt. Het is onduidelijk waardoor minder automobilisten kiezen voor biobrandstof. Het weer dan nog. In het westen is het vrij zonnig en blijft het droog. In het oosten bewolkt en vallen er enkele buien. Het is een graad of 15 vanmiddag. Morgen is het hele land kans op buien. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Woerden en Knoop het Rijn 10 kilometer file na een ernstig ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 westrichting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Let the bells ring, let the birds sing, let's give us a substitute to be Let the bells ring. to tell you that I adore Een singeltje er even tussendoor, zo'n hitje uit een uh, lang vervlogen verleden. Zelfs nog uh, in de Amerikaanse Billboard Hot 100 heeft dit gestaan van de T-set uit Delft. Met Pieter Tetro, Peter Tetro als uh, zanger ook alweer oh, overleden. lang al gaan er toch een hoop mensen dood. Bah. Um, en, uh, nou ja, uh, dit was dus uh, Marbellamy Maar dat wist u natuurlijk al. Dat had u al lang herkent, het was een grote hit. We gaan verder met uh, uh, Masada weer. Ja, we gaan weer verder in onze cyclus van prachtige platen. Drie hebben we er weer meegenomen, dames en heren. En uh, weet het, Masada hebben we vandaag met Curtis Mayfield en natuurlijk uh, Manfred Man's Earth Band. Van Masada draaien we nu Chakalele. Wat dat betekent, moet je me niet vragen, dat weet ik niet. Maar we draaien gewoon Chakalele. Toch? Jawel. Oké. Okay. Heel kort dan hoor. Is het zo kort hoor? 1 minuut 28. Uh, oh, <laughs> dat is kort. Ja, we maken wel opschieten. In het volgende moment. Dat de rest van de bed tot was lunchen was. Of zo. Die, ik denk het. Die percussionisten dachten van nou weet je wat. Uh, uh, de, ga je gang. We gaan even een ander liedje nog draaien van Masada. Dat vind ik zonde. Uh, Zo'n kort liedje. We gaan even uh, van diezelfde LP. Want dit was zo kort. En alleen maar ritme. Ja. denk je ook van. Uh, Oké. Okay. Uh, we draaien nog een liedje ervan. Uh, er komen natuurlijk nog wel meer. Maar hier achteraan gaan we nog even een mooi liedje draaien. Dat heet Er Matatampa. En dat was in de tijd samen met Arumbai uh, een hitsingle. Er Matatampa. Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. Matatumpa moet ik zeggen. Ja. Matatumpa. Er Matatumpa. Leuk, hè? Kom je toch in een andere sfeer? hè? Ja, eigenlijk wel. Ik toch al, al, allemaal van die, van die dames zo in van die rieten rokjes en zo. Hè? Ja, zo ongeveer. sensueel dansend en zo, voor je ogen. Jij in je fantasieën. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. ik zie dat het allemaal volmaakt, dit zo. Ja, <lacht> daar was ik al bang voor. Ermatatumpa ja. <lacht> heette het en het kwam van de LP uh, Tifa van uh, Masada. Uh, we gaan naar Curtis meefield. Uh, van die uh, prachtige plaat. Die uh, helaas wel een beetje kraakt. Maar dan moet ik het maar verliefd nemen. Wat ik zei, ik heb al verteld. Hij komt uit mijn discotheekverleden. Uit de jaren 70. De eerste jaren. Ik heb uh, tussen 69 en 72. Was ik, was ik ook dj in een discotheek in Zandpoort. Niet in Zandvoort... maar in Zandpoort. In de Weiman. Misschien kent u hem nog wel. Romrucht, de tent om de tijd. En uh, nou, dus dat, daar was ik dus regelmatig DJ. En. Uh, nou, toen draaiden we nog echt platen. En ja, dat was voor je platen natuurlijk niet altijd best. Er was een glas bier overheen of zo. Of weet ik veel, Maar um, Van Curtis Mayfield gaan we en draaien wat een hit van hem was. In de tijd in de uh, Veronica Top 40. Het begint een beetje eng trouwens. Moet u er uh, maar niet uh, van schrikken. Uh, dan met het nummer dat heet Don't Worry. If there's a hell below. We're all gonna go. It is Curtis Mayfield. Bible, and I turned to the Book of Revelation. And if people would just get and read the Bible and read the Book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do. is just read it, put it to everyday life. Suspense! Niggas! Niggas! Niggas! Niggas! Don't worry. If there's a hell below, we're all gonna go. Nee, het zou het maar gezegd worden. He? Dan weet je niet wat ja. er... Uh, toch? Ja, dankjewel. Ja, dan weet je wat er gebeurt. Dus als er een hel beneden is, gaan we er allemaal heen. Ja. Uh, uh. Dan dus spreek voor jezelf. Nee, nee, dat zegt hij. Ik oh. zeg dat niet. Oké. Okay. Kijk wel uit. Goed, Curtis Mayfield is dus van, uh, van deze prachtige plaat uit 1970, dames en heren. We gaan door met Manfred Mann's Earth Band. Van een LP van precies tien jaar later, want die kwam uit de tachtige jaren, oftewel uit 1980. Uh, we gaan daarvan het nummer draaien. Dat heet Stranded Manfred Mann's Earth Band. Yes. Toh? Valencia, Northwest 4, 7 miles. 1016 Rising. Ronalds Way, southeast by south, two. Mist, two miles, one thousand and sixteen, falling. Malin Head, south by east, five. Mist, six miles, one thousand and twelve, falling more slowly. Jersey, stranded in the. One thousand in the world. Better get the breakdown squad out. Get me rollin'. East 2, 11 miles, 1021. Way south by day -day -this sun, day -day -this day -day -this one thousand and sixteen, south by east, five, missed six miles, one, -thousand -twelve. Day -day one -thousand -twelve. falling more slowly zo wel leuk, die waterstanden in door allemaal. <laughs> Oké, okay, nou. Manfred Mans Band die uh, bestond in de tijd uit Manfred Mann Die deed alle keyboards. En dan de bas en de bass pedals. Die had je toen ook van die Moog synthesizer baspedalen. Die werden ook vaak gebruikt. Die hoorde je die hele zware, diepe bas uit. Dat was uh, Pat King. Dan de drums, uh, John Lockwood. Guitars, <coughs> dat waren Trevor Rabbin, Mike, Mike Rogers, Steve Walter, Geoff Waterburn... Uh, Robbie McIntosh, die heeft later ook nog met Paul McCartney gespeeld. Ja, dat weet je maar. En die zat ook nog in de Pretenders. Um, Trevor Rabin. Uh, oh nee, dat was een ander verhaal. Dat gaat er niet om. De vocals, dat waren een heleboel mensen. Uh, ik wil u even vertellen dat, dat, uh, dat dit liedje werd gezongen door Peter Marsh. En uh, de belangrijkste vocalist van mij uh, was natuurlijk Chris Thompson. En voor de rest hebben we er nog een stuk of uh, tien andere zangers uh, meegedaan aan deze, deze plaat: Chance, uit 1980. En het is nu tijd. voor The Rolling Stones, The Beatles, The Rolling Stones, The Beatles. De hey, hey, hey. Confrontatie, De confrontatie. Ja, hoekse cabriusen twisten, dames en heren, die gaan weer plaatsvinden de strijd tussen de Beatles en de Stones. Nou ja, strijd, natuurlijk om dat zo te zeggen. Uh, Twee LP's stellen we altijd tegenover elkaar. En een beetje uit de gelijk peri gelijktijdige periode, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. Want zoals ik al zei, de Stones zijn natuurlijk eh, ongeveer veel later begonnen dan, eh, dan de Beatles. Eh, we gaan eh, weer tegenover elkaar zetten. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en natuurlijk The Satanic Majesties Request. Want dat waren twee platen ongeveer uit dezelfde tijd 67, 68 staat ongeveer een half jaar tussen de release Sergeant Pepper is het moment 44 jaar oud, ja volgend jaar zal het wel weer een feest zijn ergens ik was afgelopen zaterdag op een Beatle manifestatie, daar ging het over de LP Revolver, die hebben we al gedraaid en die bestaat dit jaar in augustus dus 45 jaar, en dan is het volgend jaar dus de beurt aan Sergeant Pepper die dan 45 jaar bestaat nou daar zal gerust wel de nodige aandacht aan besteed worden, zo hier en daar, en uh, misschien hier ook wel, je weet het maar nooit. Um, we gaan een we draaien dat gezegd even de Paul McCartney. En dat heet Fixing a Hole, I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. De Beatles met Fixing a Hole, het vierde nummer van de kant 1 van uh, de LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts. Band. En uh, ja, Maurice even snel, die moet heel snel aan het werk, want dan moet hij de volgende plaat erop zetten. En dat is natuurlijk van de Stones, ja, want dat, uh, dat gaat tegenover elkaar hè. vandaag, dat weet u, of niet alleen vandaag, maar al weken. Der um, Satanic Majesties Request, de, zeg maar, psychedelische tegenhanger van de Stones van uh, Sergeant Pepper. Uh, niet door alle fans erg in dank afgenomen, want het was een van de slechtst verkopende Stones-platen ever. Want ja, men wilde de Stones ruig. run met Blues. Dat moesten de Stones doen. En dan zijn ze daarna ook gelukkig weer naar teruggekeerd. Want eh, als opvolger van, eh, van deze plaat kwam ineens weer de single in Jack Flash en toen wist iedereen weer eh, waar het over ging. Bij de Stones. Uh, nou, we gaan van deze OP een nummer draaien dat misschien ook wel, wel niet zo erg bekend is. Maar ja, het staat er nu helemaal op. En daarom gaan we het draaien. Het nummer dat heet 2000 Men. Hier zijn ze. De Rolling Stones. De Rolling Stone. Ja, die. Oh, Rolling Stone. The Rolling Stone. <laughs> The Rolling ja! The Rolling Stone. The Rolling Stone. Let u even op hem. Let u even niet op mij. Mee. <laughs> Juist. Oh, sorry, ga verder, uit. Oké. Okay, fijn zo. Dat waren de Stones van de LP. There's <laughs> a Titanic Majesty's Request. En dat doen we. Dat het 1000 Men. We gaan snel door, want ik heb nog een, een paar hele lange nummers voor u. Of althans in ieder geval één. Die duurt ook een aardige tijd. Um, en we gaan... Uh, die, die doen we maar als laatste denk ik. Dat lijkt me wel goed. Want ik weet niet precies hoe lang dat nummer duurt, maar Aardig wat tijd. Acht minuten zoveel. Ja precies, dat bedoel ik. We gaan eerst naar uh, een prachtig nummer van Masada. Een van de hits die de band gehad heeft in 1979. Een instrumentaal werkje, een heel mooi langzaam werkje. Een beetje toch wel, denk ik, ook gebaseerd op uh, ge, ja, gebaseerd op Samba patiek van, van Santana. Maar dan toch wel weer heel anders. Ik, vond wel, ik vind het wel een erg mooi nummer. Nummer uh, dat heet Arumbai. U herkent het vast. Masada. dat eigenlijk het nummer is waarvoor ik die LP gekocht heb. In die tijd kocht ik eigenlijk nooit singeltjes. Dat vond ik te duur. En uh, dat deed, ik, dat deed ik dus gewoon niet. Dus dan kocht ik gelijk de, de LP om zo'n singeltje heen. Vaak viel dat ook verschrikkelijk tegen. Maar bij deze plaat toevallig niet. En ik kan me nog eens herinneren dat ik... dat ik op, op die LP op, uh, op het nummer Vienna bijvoorbeeld... de LP van Ultravox kocht. Ja, ik kocht nooit singeltjes. Dus ik deed altijd de LP's. En die LP vond ik gewoon geen reet aan. Alleen nummer Vienna vond ik dan erg mooi. Maar de, nou ja, oké. Okay, die LP komt ook nog wel een keer in bod. Want die staat uh, natuurlijk ook ergens. Ik ben een beetje, een beetje in, in alfabetische volgorde anders Want we moeten het iedere week zo zoeken. Dus ik ben nu bij de letter M. Zoals u ongetwijfeld al had. was opgevallen. we ik bij de M programma uh, bezig zijn. Manfred Maans the man. We draaien nou, Een paar weken geleden hadden toch een K programma. Ja, ook een K programma. Nou. En nu een M-programma. We hadden vorige week een L-programma hè? Nee, nee, vorige week zaten we ook al bij de letter M, geloof ik. Oh. Ja, daar waren we ook al met de M bezig. Oké. Okay. Ik heb niet dus zo heel veel met de L. Ja, ik bedoel, er staan, ik heb zeven ik heb LP's van Thijs van Leer staan. Maar uh, <laughs> ja, van die fluitmuziek. Maar ik weet niet of dat nou zo geschikt is. Maar goed. Volgende mogelijk... week drie LP's dus meenemen van Thijs van Leer. <laughs> ja, nou als mensen dat graag willen horen... Dan wil ik dat best doen hoor, want ik heb er zat. Dus het is dus geen probleem. <laughs> um, ja, we gaan, uh, we gaan door met uh, Manfred Man's Earth Band. Want daarna krijgen we een heel lang nummer van Curtis Mayfield. Die prachtige discotheekhit die nog steeds in de discotheken weer klinkt. Acht minuten, dat doen we zowat wel. Dus, maar die gaan we wel draaien. Dus we gaan nu eerst naar Manfred Mann. Met het hitje dat afkomt van die LP Chance uit 1980. U herkent het misschien wel, hoop ik maar. Het heet Lies Through the 80s. Hier is Manfred Mann's Earthband. would dream everything's gonna be just what it seems Oftewel, Lies van het album uh, Chance of Chance van uh, Chance. Moet je natuurlijk in het Engels, moet je het een keurig Chance zeggen. Hè? Ja, nou, oké, okay. Chance dus. Van Manfred Mans Earth Band uit 1980. We gaan uh, snel switchen dames en heren. Want anders dan uh, doet het misschien niet. Het volgende nummer duurt namelijk acht minuten. Um, ik, zou als ik, zelfs. ik zou als ik u was even de stavel, tafels en de stoelen aan de kant zetten. Gewoon even ruimte maken in uw kamer. Ook die mensen die misschien op het strand, op het terras zitten te luisteren. Maak ruimte, maak ruimte, maak ruimte. Want met dit nummer kunt u gewoon lekker dansen. Kunt u ook gewoon even zo midden op de dag een beetje workout doen. Het is altijd wel goed, body workout. Uh, het is een van de nummers die je in uh, de discotheken tegenwoordig nog steeds hoort. Omdat het zo ontzettend lekker springt. Uh, dus het is heel bekend. Het is ook al heel oud. Want het is uh, uit 1970 ongeveer. En toen was het al een discotheekknaller. En dat is het eigenlijk nog steeds. Curtis Mayfield met uh, het prachtige nummer Move On Up. Hier is hij. Acht minuten. En nog meer dan acht minuten lang. Acht minuten 50. Ja. And don't you cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Keep on pushing. Take nothing less than the suffering best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the. Nou ja, ik denk nog wel tot aan het nieuws. Redden we wel. Gaan we wel redden. Jawel. Goed zo. Lekker nummer. Lekker, hè? Ja, Swin eigenlijk Het swingt als een trein, jongen. Ik ken alleen maar de uh, radio-editor van, zeg maar. Ja, ja, ja. Die is uh, al kort. Maar dit ja. is dus de hele complete versie. 8,5 minuten lang. Move on Up van Curtis Mayfield uit 1970, dames en heren. En sorry voor de tikken door, maar ik had u al gezegd... ...het is mijn oude discotheek-exemplaar. En ja, dan, dat is toch niet echt gezond voor, uh, voor LP's. Als dus je ze altijd meesleept door een discotheek toe. Maar goed, knapper het erbij... Heerlijk. We uit. We gaan eruit, hè. Zoals ik maar op. We gaan ermee nokken. We gaan er Ik ben er klaar mee. Ik ook. Ik heb je lang genoeg gezien nu. Ja, oké. Okay. Dank Ja, oké. Okay, dus, uh, Dank je wel, vriend. Volgende week was je, weer, Volgende week weer. Ja, volgende week. Uh, ga je wat leuks meenemen weer? Ik uh, ga hem wat leuks uitzoeken. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Jury bedankt voor het. Uh, ja, de jury is onderweg hoor. Oh, nou ja. Die zit allemaal in de kroeg, denk jij? Oh, Oké. Okay. <laughs> nou, gaan wij ook naar de kroeg? Ja, een jury in elkaar schouwen. Ja, de mazzel! Tot volgende, Tot volgende week! week. Bye.